Dat is dit pakket als ja. onderbouw. Ja. Als u nou hier als onderzoeker al die verhalen van meneer Van hoort. Kijk ja, ik werk zelf voor de overheid hè? Wat ik al zei, ik ja. doe er verder niets mee. Nou, ja. Emotioneel, kwaad fel en uh, uh, blijft alles herhalen. Het komt toch steeds weer terug en we weten dat wel. En uh, ja, beste reden. Wij kunnen daar er is eigenlijk geen fatsoenlijk gesprek mee te voeren. Ik kan er niks mee. En ik kan er Nee, Dat valt, ik, ik werk strikt volgens een opdracht. Um, wat ik al zei, ik ja. doe er verder niets mee.